PVV-leider Geert Wilders werd het vaakst bedreigd. Ook zijn collega's Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema moesten het ontgelden. Eén op de drie bedreigingen kwam van minderjarige jongeren. De Amerikaanse soul- en discozangeres Loletta Holloway is overleden. Dat heeft haar manager bekendgemaakt. Ze had hits in de jaren 70 en 80 en is vooral bekend door de discohit Love Sensation... die ook in Nederland hoog in de hitlijsten stond. Verder was ze de tweede stem in Relight My Fire van Dan Hartman. In de jaren negentig werden veel van haar platen gesampeld door andere artiesten. Loletta Holloway, ooit begonnen als gospelzangeres, raakte in coma en stierf op 64-jarige leeftijd. Het weer. Vandaag is het vrij zonnig. De temperatuur die loopt uit een van 10 graden aan zee tot 15 of 16 graden plaatselijk in het binnenland. Dit was...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 Zuid. Dit is AB Radio. You called the brother in the trouble with this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 I know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 And leave me from the way you treat him go, cold I guess that's Dog child, come on.